Eter op 106,9. Straks meer. C. F. M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dik de Hark met het NOS journaal. Twee voormalige medewerkers van de AIVD zijn vrijgesproken... voor het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Die krant kwam vorig jaar met een artikel over de rol... van de inlichtingendienst bij de aankoop van de inval in Irak. Met de aanloop van de inval in Irak. Uit telefoontaps bleek dat een journaliste van de Telegraaf... contact had met de man... De verdachte ontkende twee weken geleden tijdens het proces dat ze naar de Telegraaf hebben gelekt. Volgens de rechtbank is het bewijs dat is verzameld naar aanleiding van een telefoontap op telegraafjournalisten van de Graaf onrechtmatig verkregen. De rechter vindt de inzet van een telefoontap op een journalist disproportioneel. De man uit Gissenburg die in grote letters Jezus Rets op het dak van zijn boerderij heeft geschreven moet de tekst weghalen. Doet hij dat niet moet hij een dwangsom van 15.000 euro betalen... De Raad van State oordeelt dat de welstandsnormen van de gemeente... in dit geval zwaarder wegen dan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. De kwestie speelt sinds 2008. De Giesenburger stapt naar het Europees Hof. Voor het eerst is een Duitse bankier veroordeeld voor zijn rol in de financiële crisis. Het is ex-topman Stefan Ortseifen van de zakenband IKB... die volgens de rechtbank in Düsseldorf de beurskoers heeft gemanipuleerd. Hij zou Willens en Wetens zijn banken mooier hebben voorgesteld dan in werkelijkheid. Kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden. Ook moet Sijven een boete betalen van 100.000 euro. In Berkel en Schots bij Tilburg heeft de politie vannacht een dronken automobilist aangehouden. De 51-jarige man bleek niet alleen veel te veel gedronken te hebben. Hij reed ook al 20 jaar zonder geldig rijbewijs. De man was in 88 al eens betrapt toen hij dronken achter het stuur zat. Zijn rijbewijs werd toen ongeldig verklaard. En de man blijkt nooit de moeite hebben genomen om zijn rijbewijs opnieuw te halen. Het weer zonnig en broeierig warm, temperaturen tussen de 25 en 30 graden. De loop van de middag en avond vanuit het zuiden stevig onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen en de dagen daarna minder warm. Dit was het NOS Show.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon zee, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Hij is klein van stuk en hij is groot en fors. Zijn wapens zijn van stalen, steen en hout. Hij is dertig jaar of meer. En hij is nog maar zeventien, als soldaat is hij al eeuwen oud. Hij is een muzulman, een hindoe, een atheist, een jood, katholiek en doopsgezind gereformeerd. En al duizend jaar doodt hij mij voor jou en jou voor mij. En toch weet hij heel goed: doden is verkeerd. Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika. Hij vecht voor Portugal en Pakistan. En hij vecht ook voor de Russen en hij denkt er wel even uit. Dat hij zo een eind aan oorlog maken kan. En hij vecht voor het communisme en voor de monarchie. Hij zegt het is voor de vrede van het land. Hij die uit te maken heeft wie er sterft en verder leeft. En toch ziet hij nooit het teken aan de band. Maar als hij er niet geweest was, dan had Hitler nooit een kans Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd En door hem zal al dat moorden verder gaan Hij is de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld Zijn orders komen heus niet van zo ver Hij krijgt ze hier vandaan, van jou en mij. Zijn leiders, dat zijn wij zo maken we geen eet aan het oorlogsleed. Ja, kort, maar krachtig. Uh, luisteraars, welkom terug. Mo, ook welkom terug. Het, uh, Ik ben niet weg geweest. Nee, dat is waar. Oké. Okay. Maar uh, welkom terug bij het tweede uh, live uur onder de titel Vinyl. We draaien dus alleen vinyl. U hoort niet de stem van Ruud Janssen, want Ruud Janssen is naar zuidelijke orde vertrokken. Dus Mo en ondergetekende mogen het van hem waarnemen. En wij zijn allebei trots op dat wij dat voor meneer Janssen mogen doen natuurlijk. Ja, jij, ik doe het sowieso met uh, Ruud, hè? Ja, dat is waar, oké. Okay. Uh, half drie hebben we natuurlijk, het uh, vaste onderdeel, de kraker. Of hoe noemen jullie dat? Ja, de kraker van de week. De kraker van de week. Nou, er ligt er één klaar. Nou, uh, ik, ik loop niet op de dingen vooruit, want uh, we gaan heerlijk uh, rustig terug waar we, waar we mee bezig zijn. En dat was Boudewijn de Groot. Hij was natuurlijk een troubadour, maar hij, zo, hij was ook bekend om zijn, so, zijn ja, protestsongs. En u luisterde dan het eerste nummer, uh, De Eeuwige Soldaat, wat een, een vertaling is uh, van uh, uh, The Universal Soldier, bekend natuurlijk gemaakt door Bob Dylan. En uh, zoals Boudewijn de Groot daar zelf over spreekt. Een protestsong moet zwart-wit zijn. Met het idee op de achtergrond dat je een misstand alleen aan de kaak kunt stellen. Door hem volkomen zwart af te schilderen. Nou, dat deed hij met de eeuwige soldaat. Uh, Boudewijn de Groot. Ja, daar komen we straks weer op terug. Wij gaan verder of wij gaan terug naar 19. Even kijken, 1982 naar het Central Park waar uh, Simon en Garfunkel uh, een reunie hebben gehouden... nadat ze een aantal jaren uit elkaar waren. En toen zijn ze nog één keer, tenminste dat was toen de bedoeling... nog één keer bij elkaar gekomen voor een ongelooflijk waanzinnig mooi live concert... in New York, in Central Park. Luistert u van, uh, dat, van die dubbele LP naar het o oh zo mooie... Me Goujo Down by the Schoolyard. Detention. Well, I'm on my Zouden zou er maar tussen hebben gestaan. Een hoop heen. was je A in New York. Ja. <laughs> en B had je gewoon twee hele goede artiesten gezien. Ja, en was je getuige geweest van een ongelooflijk mooi concert. En uh, die, het is ook zo mooi in die dubbel LP. Er dus zit een heel mooi fotoboek van de opbouw en uh, hoe ze het al afgezien, Ook de, natuurlijk ook de songteksten. Maar schitterende foto's van, uh, van het publiek en uh, van de twee... Performers Simon en Garfunkel. Ik zou zeggen blijft u luisteren. Want ik heb van het concert nog een paar hele mooie klassiekers klaar liggen. Maar we gaan eerst even een sidekick doen. En we gaan uh, weer terug naar de Amerikaanse songwriter Jim Croce. Ik, had, ik zei het u al. Hij is veel te vroeg overleden. Maar is pas erg bekend geworden nadat hij was overleden. En zijn eerste succesvolle album. You Don't Mess Around With Jim. Maakte hij in 1972. En op dat album... Uh, van dat album is vooral bekend geworden een schitterende klassieker en dat is een nummer Operator. Mo, start er maar op. Operator Or could you help me please this car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 Klassieker operator Jim Croce. een van zijn grootste successen. Uh, terug naar New York. Terug naar 1972. Terug naar The Beach Boys. Live on stage. En wel, even kijken. Recorded live. The winter 1972 tour. And is recorded by the record plant New York. Eh. Uh, Even een stukje geschiedenis. Toen in 1965 de Beatles het album Rubber Soul uitbrachten... was dit voor Brian Wilson de inspiratie voor de zogenaamde Pet Sounds... dat in 1966 verscheen en een een tijd geleden... door het tijdschrift Rolling Stone Magazine werd uitgeroepen... tot op twee na beste album ooit. Dit album, dat voor die tijd voor popmuziek ongekend complexe muziek... en persoonlijke teksten bevatte, werd ontvangen met lovende recensies... maar verkocht in Amerika slechter dan het vorige album... In Europa nam de populariteit van de Beach Boys echt, er echter flink door toe. En voor het eerst hadden de Beatles serieuze concurrentie in de hitparades. De latere single van de Beach Boys, The Good Vibrations... waarvan de opname zes maanden duurde... in zes verschillende studios werd een groot, grote hit. Maar die draaien we nog niet, of niet. We gaan live terug naar 1972, New York. Luistert u naar Help Me Rhonda. Happy over John. happy, happy over John. Wat een geweld, hè? Ja. Heerlijk. Uit 1972. Heerlijk, swingend en ruig, ja, toch voor die tijd ruig nummer ja. van de Beach Boys. Maar ze zaten ook in die periode dat ze wat dus creatiever werden en dat ook tot uiting kwam in hun nummers. Waaronder dit schitterende nummer, Help Me Rodda. Ronda. Straks meer, maar nu terug naar, en dan gaan we naar, terug naar 1965. 58, 65, oké. Okay. Dat was eigenlijk iets voor mijn tijd, want als ik het uit ga rekenen was ik toen zeven jaar. Maar toen ik 15, 16 was, was het volgende ballade ook een hit. En uh, omdat Boudewijn de Groot toch wat moeite had om, uh, om, om bij de platenbazen door te, te dringen. Zeker omdat hij dus ook protestsongs schreef en niet iedereen daarvan gecharmeerd was. Uh, heeft hij diverse wegen bewandeld om te proberen om toch, uh, toch het grote publiek te bereiken. En dat lukte hem namelijk in uh, 1965. En uh, na het aanslaan van dit nummer, wat u zo meteen gaat horen... werd besloten in allerijl aller een nieuw album uit te brengen. Op het album Boudewijn de Groot, dat eind 65 verscheen... prijkten vijf nummers van de hand van de combinatie Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. De overige zeven nummers waren covers van andere singer-songwriters... die flirten met beatmuziek als The Kings, Simon Garfunkel, Bob Dylan en Donovan... Waarvan hij twee nummers opnam. Luistert u goed naar dit nummer. Want dit was toch min of meer een doorbraak in 1965 voor Boudewijn de Groot. En luistert, u op de, en luistert u goed naar de tekst. Geniet u van een meisje van 16. Wat heeft Charles Osnabour met dit nummer te maken? Dat is de, die, luister maar naar, naar, de, naar de melodie. Oké. Okay. Want dat is namelijk een cover van een nummer van Charles Osnabour. Charles Osnabour. Oké, okay, vandaar. Maar let op de tekst.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 Langs de kant van de weg Ja, dat was uh, Een meisje van 16 En dat is een cover van Un enfant van Charles Asnavour Heb ik even nagekeken voor je Klopt Goed uh, welke kant gaan wij we weer op, Mo? Heb jij een idee? We gaan naar het uh, Central Park. Central Park. Oké, okay, dan gaan we naar Central Park. Ja, en dan komen een, twee hele favoriete nummers van mij boven water. Van die LP. En uh, even kijken. Dan gaan we ook even kijken. Ja. Slip sliding away. Okay. Ja. En Als het goed heb. Dat klopt. En uh, het is een heerlijk, een beetje swingend. Maar uh, ja, luister naar de reacties van het publiek. Want er gaat toch niks boven een live concert. En platen draaien is leuk. Maar een live concert geeft ook de sfeer weer. En het was natuurlijk een geweldige reunie. Om uh, Simon Garfunkel na zoveel jaren weer samen live te zien optreden. In het Central Park in New York. Geniet u van Slip Slider Way. En het knapperende hardvuur. <laughs> <Ja>, veel gedraaid. <laughs> dat is alleen maar een teken dat het een goed nummer is. Waarom?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 On the bad is when I lie in the bed and I think of things that might have been, What? slip slide. Kissed his boys, he lay sleeping. Then he turned around and he headed home again. Slip sliding away, slip sliding away. You know the near your destination, the more you slip slide. The information's unavailable to the mortal man. We're working our job, collect our pay. Believe we're gliding down the highway, when in fact we're slip-sliding away. Slip-slide. Slip like. Flipsladen away. Echt zo. Heerlijk. Waar je helemaal mee deind. Prachtig nummer van Simon Garfunkel. Live registratie vanaf een Central Park concert uit 1982. Uh, ik, heb, ik krijg het idee dat we. Ja, het is de klok van half vier. En dan heeft Ruud Jansen altijd een zogenaamde. Vast item in zijn programma, Mo. En dan weet je alles van. Ja, dat is de kraker van de week. De kraker van de week. Een singeltje. Nou, Ruud Jansen, die zo zo'n was, ja. Die heeft nooit hoesjes om zijn singel. Oh. Die is hier allemaal kwijtgeraakt in die tijd. Ja. Dus het kraakt aardig. Twee weken geleden hadden we er eentje die was zo erg aan het kraken. Dat hij hoorde gewoon echt niet meer waar het over ging. Heerlijk. <lacht> Oké, okay, nou ja. Zoals je weet, ik heb een keurig genoeg hoesjes om. Ja. En, uh... Maar ik ben benieuwd of je ook uh, zo kraakt. Denk het wel. Denk het niet, hoor. Want, nee? Uh, nee, want uh, het is gewoon viniel. Luisteraars, laat u niet misleiden dat, het, dat we stiekem een cd'tje erin gooien. Want dat is absoluut niet, de, niet het geval. Die cd-spelers staan zelfs uit hier. Die, ja, die heb je niet eens nodig. Het nee. blijkt deze twee uur... Nee, wat gaan we doen? Ja, we gaan nu naar vinyl, singeltje, 45 toeren heb je hem... Me... Heb ik hem ook Ja, opstaan? ja, ja ik vraag ja. maar even, vraag maar even voor de zekerheid. Ja, vorige keer, ik vergeet het nog wel eens om 45 toeren te zetten of er weer van te halen naar 33 toeren te zetten. Ja, Oké, okay. we gaan weer terug naar 1986, dus nog vrij recent, want ik had er drie meegenomen en ik heb de keuze aan jou gelaten, Mal. Ja, mij moet je ook niet laten kiezen, want ik kies altijd voor Zandvoort, ja, dat weet je. jij kiest voor Zandvoort. We gaan luisteren naar Justin Pamela. En toen zat ze nog, maakte ze nog onderdeel uit van de Pasadena Dream Band. En wat kan het ook anders? Het overbekende. Niet mis te verstane. Nou, Hij kraakt wel een beetje. Ja, hij kraakt wel een beetje. Dat is goed. Dat is... Ja. De klasse zaten aan het begin van het nummer, hè? Ja. En uh, daarna... Ja, kijk, nu heb je ze ook weer. Wat een geluidje, hè? Mooi, hè? Maar het klinkt toch altijd weer anders dan uh, ja, van vinyl of uh, van een cd. Een cd is altijd te, ja, te clean, hè? Vrij clean opgenomen. De heel netjes opgenomen, heel vlak. Maar hier hoor je gewoon de... de... Oh, Omdat je te laat horen dat hij echt van vinyl of is. Oh, oké. Okay. Nee, helemaal goed. Hoe, hoe klinkt hij op 33 toeren, denk je? Een stuk rustiger. Dat was hem. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, we gaan even... Want ik heb nog een heleboel uh, verzoekjes. Uh, tenminste, verzoekjes. Uh, ja, eigen verzoekjes liggen. Van de vier LPs. Dubbel LPs die ik heb meegenomen. Ja, welke gaan we doen? Bij welke kant wou je op? Nou, J maakt mij niet uit. Je mag alles doen wat je wil. Uh, alles doen wat ik wil. Dat is mooi. Uh, ja. Dan gaan we naar de uh, Beach Boys... En dan gaan we naar van dezelfde kant dat we net Help Me Rodda, Ronda hebben gedraaid. Dan gaan we één nummertje verder. En als het goed is, staat daar Surfer Girl. Maar even nog even een stukje tekst ertussendoor. Uh, toen, toen op een gegeven moment de, de Beach Boys in 19, midden 1965 oh. erg veel succes kregen met uh, oh, Good Vibrations. Uh, door dat succes vatte Brian Wilson het plan op voor een album dat Pet Sounds in alle opzichten zou overtreffen. Samen met tekstschrijver Van Dykes Parks en een keur aan sessiemuzikanten... werkte Brian Wilson in de studio aan dit album Smile geheten. Uren aan muziek werden opgenomen, maar slechts weinig nummers werden echt afgemaakt. De negatieve reacties van de andere Beach Boys op de teksten van Van Dykes Parks... en de ongekend complexe muziek maakten dat Brian de zin in het project verloor. Wanneer in 1967 de Beatles hun album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uitbrachten, notabene, notabene geïnspireerd op die pet sounds, betekende dit de definitieve nekslag. Smile werd officieel afgelast en Brian raakte in een zware depressie. Terug in 1972, terug naar New York, live The Beach Boys in concert, de gouden oude Surfer Girl. For all you oldies, but fans. Wat zei je? Nee, ja, dit, dit is echt zo'n Shubidua-nummer. we ever recorded De woorden van song zijn op tablet in, a field in Hawthorne, California. Dat is hoe oud het is. Dat is waar. Aha, aha. <laughs> ja, heerlijke zwijmel uh, uh, muziek van, uh, ja, uit die tijd, de jaren zestig, de Beach Boys. En uh, deed het erg goed op feestjes en partijen, om het zo maar eens te zeggen. Terug naar de Nederlandse troubadour, Boudewijn de Groot. We hebben het al, ge al gehad over zijn, zijn protestsongs, die uh, waar toch wat weerstand tegen waren. En uh, waardoor hij wat moeilijk kon doorbreken. Maar na de meisjes van 16, die u net hoorde... Uh, brak voor hem toch een periode aan uh, samenwerking met Leonard Nijger. Want die stond het altijd garant voor de teksten. Een goede periode uh, voor Boudewijn de Groot aan. En van die LP, vijf jaar hits. Uh, het prachtige nummer Testament.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 is het album met de plaatjes, die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes, die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze het dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen, groot te worden zonder dieper rouw en spijt.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 Dat is een testament wat je dan maakt op je 22e levensjaar. En dat je terugkijkt op je puberteit en op je uh, ja, het leven tot aan het beetje volwassen worden. Van wat je allemaal meemaakt en uh, prachtig verwoord in dit uh, prachtige nummer. Testament van Boudewijn de Groot van de LP Vijf jaar hits. Gaan we terug naar Jim Croce, de, de Amerikaanse tegenhanger van Boudewijn de Groot. Om het maar even zo te mogen zeggen. En wel, we gaan naar een nummer uh, wat hem erg, wat in zijn begintijd erg bekend heeft gemaakt. En dat is kant 1, nummer 6. Dat is even een technische... Ik got er nee. Heel goed. Oh, okay. En uh, ja, daar zat je op te wachten, geloof ik. Ja, ja dan dacht ik al, je zet me zo aan te kijken. Waar gaan we heen? Ja, nou, daar gaan we heen. Nou, als je de titel alleen nog zei, was ook al voldoende. Hoor. Ja, oké. Okay. Had ik hem ook gevonden. Goed. Ben je er uh, klaar voor? Ik ben, er, ben er klaar voor. Uh, voor de laatste keer...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 Wait dat we geen webcam hier hebben. Ja, Zo jammer. Wordt word echt tijd voor. <laughs> Luisteraars, terwijl dus u... Dan zie je albert James Swing hier in de studio. Dat is niet normaal. Ja, die ben... stoel heb ik gewoon medelijden mee. Dat zijn allemaal teksten... Die beweegt zo heen en weer. Het zijn allemaal teksten die ik van, van A tot Z mee kan zingen. Ja, gelukkig hoort u dat niet. Maar uh, nee, schitterend. Dat was voor de laatste keer vanmiddag Jim Croce met I Got A Name One. Eén van zijn grootste hits. En terwijl u daarnaar luisterde, hadden we hier een discussie. Wat, wat kunnen we nog doen? Wat willen we nog doen? Dus ik, uh, ik hou het kort wat het praten betreft. We gaan eerst even weer terug naar Simon Garfunkel. En uh, op een gegeven moment gedurende dat concert willen ze toch uh, even blijk geven dat ze blij zijn dat ze weer uh, live optreden met z'n tweeën. Na een paar jaar uit elkaar te zijn geweest. En uh, ze willen uh, New York daarvoor danken dat ze die plek hebben uitgekozen. Ik moet het kort houden. Luistert u naar de ode A Heart in New York. That tall skyline, I come flying. dank gezongen door Simon Garfunkel aan, als dank aan de stad New York dat ze daar hun reuni-concert hebben mogen geven. Nou, we willen straks uh, eruit gaan met een verzoekje van Mo, want Mo wil uh, ook nog graag even van deze live coverage een mooi nummer horen. Maar we, we kunnen natuurlijk niet voorbij gaan aan uh, het live concert van de Beach Boys zonder de gouden oude hit uh, Serving USA? Nee. Oh. Nee, nee, nee. Die hebben, we al, die hebben we al gehad. Maar we gaan natuurlijk luisteren naar hun live uitvoering. Die hebben we nog niet gehad. Die hebben, we, die hebben we wel gehad. Maar die hebben we niet gehad. Nee. Dat klopt. Nou, voor de volgende keer. <laughs> maar ik hou het kort. We gaan het live uh, ja. weergaven van uh, Good Vibrations. Wears, and the way the sunlight plays upon her Vibrations. Sound of a gentle word On the wind that lifts her perfume through the air I know she must be kind When I look in her eyes She goes with me to a blossom world Vibrations are with you. you. Gotta keep those loving good. The vibrations are happening with you. Gotta keep those loving good. The vibrations are happening with you. you gotta keep those loving good. The vibrations are happening. Peach Boys, Ja, Mo, maar ik zie aan je ogen dat, ik me, uh, dat, ik niet kan, dat we dat niet redden, dit laatste nummer nee. van... Maar vindt het goed dat je het niet te goed houdt. Nou, ik ga hem gewoon zo direct buiten de uitzending wil draaien. Dus mocht, uh, mocht uh, onze grote vriend weer een keer weg willen, dan uh, neem ik het <laughs> graag van hem op. Dan over. gaan we als eerste beginnen met de Sound of Silence van Simon van Dan beginnen we met de Sound of Silence. Bij deze beloofd. Oké. Okay. Nou Mo, het zit er weer op. Twee ja, uur. Twee uur de vinyljaren. De vinyljaren zitten erop. En dankzij de afwezigheid van onze grote vriend de heer Jansen. Ja, hè? Ja, ja, ja. Mogelijk een keer met z'n tweetjes gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om met je samen even dit programma te mogen doen. Dat is eigenlijk voor het eerst volgens mij dat wij samen een programma doen. Klopt. Dus, bedankt... dus dat is helemaal een uh, unicum. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, en, graag gedaan. Uh, nou, we zullen nadat uh, Ruud de, de herhaling zal, he, he, heeft afgeluisterd... kijken of ik terug mag komen. Nou uh, goed, dat zal hij wel. Via uitzending gemist op onze website, www.zfmzandvoort.nl Maar wil je nou ook van de vernieuwjaren meer op de hoogte blijven? Hebben we een huis... Hey. Ja, echt waar. Zfm of andersom weet ik even niet uit mijn hoofd. Venielzfm.huis.n. Eén van die twee. En dan kan je lid worden en dan kan je echt bijhouden wie we te gast hebben, wie wat doet, welke platen die meeneemt, et cetera, et cetera, et cetera. Volgende week tussen 2 en vier zal Ruud Jansen er weer zijn. Ja. Albert Jan, hartstikke bedankt. Graag gedaan man. En uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, luisteraars. Vergeet het niet, zet uw agenda vast in uw agenda. Volgende week twee uur weer live viniel. Met je, de heer. De... Ruud Jansen. Ruud Jansen. Ja, klopt. En ik ben er volgende week weer bij. Tot volgende week. Tot zover. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.